Drie uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Twee politieagenten hebben in New York een gewapende jongen van 14 doodgeschoten. De agenten waren in de nacht van zaterdag op zondag te voet op patrouille in de Bronx toen ze de jongen zagen. De 14-jarige achtervolgde al schietend een man. De agenten sommeerden hem zijn pistool te laten vallen, maar de jongen schoot opnieuw. Vervolgens opende een van de agenten het vuur en de jongen kreeg een kogel in het hoofd en was op slag dood. Hij was een bekende van de politie.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 In Groningen is een man omgekomen bij een brand in zijn huis. Zijn zoontje, dat boven lag te slapen, kon worden gered. De brand brak rond half één uit in de keuken van het huis. Hulpverleners probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed ter plekke. Het zoontje is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij maakt het naar omstandigheden goed. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. Zwemster Anoumil Komoi Jojo is wereldkampioen geworden op de 50 meter vrije slag. Na drie keer brons won ze op de slotdag van het WK in Barcelona haar eerste goud. Op de afstand waarop ze vorig jaar in Londen ook al Olympisch goud won, zwom ze nu 24 seconden en 500ste. Daarmee was ze sneller dan de Australische favoriet Campbell. Het weer, het is helder, met hier en daar wat nevel. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Overdag is het opnieuw vrij zonnig en warm. Het wordt 26 tot 30 graden. In de namiddag en avond kan er een enkele regen- of bijvallen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven. Jan Emaus. Ja, tweede uur alweer van deze mooie zomernacht. Uh, en in dat tweede uur gaan we deze zomer uh, gesprekken laten horen... die tien jaar geleden plaatsvonden. Bij de regionale omroep van Noord-Holland. En vanavond, uh, of vannacht, zo u wilt is dat een uh, gesprek met Hans Dagelet, acteur en muzikus. En met name over dat tweede aspect uh, gaat het gesprek. Ja, en uh, dat gesprek vond s'avonds plaats, Dus het ligt voor de hand liggen. Het ligt voor de hand dat je dan ongeveer zo begint. Goedenavond, Hans Dagelet. Goedenavond, Jan. Uh, wat moet ik jou echt noemen? Acteur of muzikus? Acteur en streep muzikus, muzikus acteur? Of... Een hele, er is een, hele, uh, een, een heel mooi woord daarvoor. Uh, heel modieus. Theatermaker. Ja. <lacht> theatermaker. Nee, ik zie mezelf niet echt als uh, alleen maar uh, rolletjes spelen hier en daar. Maar ook... Uh, nou, kunstenaar. Bedenken van uh, dingen. Bedenken van dingen, dat vind, ik, dat vind ik leuker dan theatermaker. Ja, dingen bedenken. Dingen bedenker. Maar dan wel in het theater. theater. En ook wel heel erg veel met muziek. En dan liefst muziek in het theater. Want ik vind dat het allemaal bij elkaar hoort. Ja. Nou, ik hou het toch met dingen bedenker. Dingen bedenken. Vind ja. ik, uh, laten we daar nog maar van. Het is wel staan. heel beperkt aan die dingen. Ah, nee, laat het nou thuis maar denken dat het een heleboel dingen zijn. Dat is toch mooi? Dat is toch, mooi? Dat is toch illusie? Ja, van mij mag het toch? Oké. Okay. Uh, wij hebben teletext aanstaan hier in de uh, studio. En ja. uh, daar, daar uh, las ik net dat uh, Kok heeft gezegd dat die clusterbommen. Uh, dat ja. vast wel effectief en evenwichtig worden ingezet. Ja. Effectief en evenwichtig. Ja. Hoe doe je dat met een clusterbom? Effectief, ja, en evenwichtig? Nee. Ik weet ook niet... Uh, nee. ik ja. Dat wordt zo gezegd. Ja, dat is om, hè, om ons allemaal... als vader des vaderlands... Uh, gerust te stellen. Hm. Maar als Kok nou thuis komt... en hij denkt bij zichzelf... ja, wat, ik, wat heb ik nou gezegd? Uh, ik of het denk het wordt niet dat hij dat denkt... Nee? Maar ik kan natuurlijk niet zeggen wat hij denkt, maar ik denk dat hij daar geen tijd voor heeft. Om te, omdat, omdat, omdat omdat dat te vragen? Nee, denk ik dat daar heel weinig tijd voor is. Dat gaat maar door. Ik hij weet, ik moet wat zeggen. Ja, dat heeft hij dus gedaan. Dat hij, is dit. Dan zegt hij Nou, dat, ik vind het heel effectief en evenwichtig uitgedrukt, moet ik je zeggen. Hij zei overtuigd te zijn dat het wapen effectief en evenwichtig wordt ingezet. Hmm. Dan denk je, godzijdank. Hè? Als, als, uh, ja. Dan zit het goed. Dan, dan zal het wel goed zitten, ja. ja. Ik zie het hem ook zeggen. En... Ik zie het hem wel zeggen, maar ja. volgens mij, ik hoop tenminste dat, dat hij toch wel wat denkt als hij thuis komt. Van, nou, weer gezegd. Dat hopen we. Ja. Dat, dat hoop, hoop ik ook. ook ja. Ik blijf hopen. Dan is het goed. Ja. Um, er is een, in Amsterdam heb je een, een, een ophaalbrug. Uh, als je het, het Vondelpark uitfietst. Ja. Je zit maar aan te kijken van wat gaat hij zeggen. Ja, die brug, die ken ik die heel brug. goed. Ja, ja want ik, uh, een collega die schoot mij uh, vanmiddag aan. Die zei, wie heb je vanavond? Dat vind ik altijd zo raar. Wie heb je vanavond? Ja. Alsof jij ons bezit bent, uh, gedurende een uur. Toen zei ik, Hans Dagelet, toen zei hij... Oh, dat vind ik zo leuk, want die zie ik iedere dag op dat bruggetje fietsen. Ja. Uh, dan fiets jij blijkbaar de ene kant op en hij de andere. Maar wat hij zei, en daar, dat vond ik wel een interessante opmerking... Hij zegt: Meestal fietst die daar nou te midden van dertig andere fietsers. Want die, die, die, die mochten net allemaal fietsen. Die verkrijgen. slagbomen ja. die zijn dicht dan, ja. Maar hem zie ik. He, hoe komt dat? Uh, ja, heb je het gevraagd? Nee, ik vraag het, ik vraag het nou. Ja, dat vind ik dus veel interessant. Ik moet raden waar, ik vloeg, nou, waarom ik, hij denkt, ik vloeg, waarom ja. hij mij ziet. Ja. Ik, ik vroeg aan hem: ik heb het natuurlijk wel even gevraagd. Van hoe, ik dacht van, nou ja, bekende kop. Dus dan, dan oh ja. Nee, zei hij, absoluut niet. Op de een of andere manier is het zo dat, dat in een groep van 30 jij opvalt. Nou, kijk, daar ligt mijn jasje. Ja, dat is een zwart jasje met enorme rode strepen. Ja. Dan heb ik een zwarte broek aan met een lichtgevende grijze streep. En knalwitte En dan heb ik tot overmaat Schoen... van ramp een zwart leren hoedje... Ja. waar ook nog eens een keer een lichtgevende rand omheen zit. Dus jij doet er alles aan. Dus ik ben in het donker ook nog uh, heel duidelijk waar te nemen. Nou. Dus je wil graag gezien worden... Uh, nee. Dat, nee, dat is me helemaal niet te doen. Maar nee. heb, je er, heb je er echt een, een, een zinnige verklaring voor? Of? Ik vind het mooie kleuren. Mm -mm. Ik hou van kleuren. Ja. En uh, ik denk dat misschien ook wel, ik wil ook nog wel eens hard op zingen en dat soort dingen. Dus je Regelmatig kunt... krijg ik van een kind achterop, wat bij mij achterop zit te horen, ja. van, uh, papa alsjeblieft niet doen, hou op. Kinderen vinden dat vreselijk chinal, ja. hè? Die schapen zich kapot. Ja. Zek jij daar wat van aan? Ja, mm, nou ik wil nog wel eens doorgaan, maar als het echt vervelend vindt, dan, ja, goed, dan stop ik wel. Ja, een pesterige natuur toch in leven dan nog? Nou ja, ik voel me dan gewoon heel erg vrolijk en ja, dan ga ik zingen. Kinderen zijn een tijd lang, uh, vinden ze alles goed wat vader doet, maar vanaf een bepaald moment krijg je wat jij net schetst dat je het vreselijk gênant vindt. Van die man moet gewoon doen, die moet absoluut niet opvallen. Wanneer treedt dat in eigenlijk? Rond welke leeftijd? Denk rond een jaar of acht, negen. Ja. Dan komt de eerste gêne. Ja, en de ergste gêne komt bij de puberteit. Zo. Ja, ja dat nog oh, Een God. jaar of 13, 14, vijftien, maar dat ja. hoort echt ook zo. Hè? Dan ontkennen ze het liefst in je bestaan. Dan moeten ze echt de banden met je doorsnijden. Mm -hmm. Heb en... jij daar zelf problemen mee gehad? Uh, Toen je zestien was. Met als... banden doorsnijden, ja. Ja, problemen. Ik heb het op mijn manier gedaan. Ik heb mijn ouders heel jong verloren. Dus dat hielp wel mee om uh, de banden extra snel uh, ja, door die te storen. Die, ja. die, die werden al doorgehakt. Uh, ik heb uh, ja, toch ook wel echt wel een, een puberteit gehad. Dat ik me echt uh, afzette. Ja, daar komt ook wel een beetje mijn keuze uit voort, wellicht om dingen te gaan doen, met name toneelspelen. Niet muziek, dat, is echt, dat komt echt uit mijn diepste ziel. Ja. En het toneelspelen was eigenlijk een soort uh, uh, ja, flauwe grap. Het was eigenlijk tegen, tegen de heersende normen in. Van, ja. Ik zat op een katholieke school in Deventer. Deventer ja. uh, uh, en mijn vader was ook leraar op die school. Dus ik werd ongelooflijk uh, in de smiezen gehouden met alles wat ik deed. Het was heel vervelend... Maar het had wel als gevolg dat ik me uh, erg uh, ging verzetten tegen ja. allerlei dingen. Heb jij catechismus en... gehad? Op school? Ja. Dus ja. jij weet het antwoord op de vraag: waartoe zijn wij op aarde? Om God te dienen en gelukkig te zijn. Was het niet uh, uh, om God te dienen Volk en me. daardoor in het hiernamaals te geraken of zoiets? Oh, dat, of dan kan, in ja. Kwam? Ja, dat kan een hemel. Oh, dat stuk heb jij verdrongen. Uh, waarom zijn wij op aarde? Wij zijn ook ja, aarde om te God te dienen. Ja, nee, dat gelukkig zijn, dat gaat natuurlijk niet zomaar, hè? Dat is wel... Ja, het hier Namas is natuurlijk een hoger doel, ja. Gelukkig zijn doet er niet toe. Vanuit de hemel. <lacht> dat maakt er helemaal nee, geen uit. Nee, ik geloof dat God het geen donder uitmaakt. maakt. Nee. nee, ik geloof dat er een hele hoop ellende in het hier kan geraken. Jij houdt van de mythos. Ja, mythos. Ja, van God. Ja. <lacht> Ja, ik vind het is altijd goed. Ik kan me niet spelen welk, welk nummer je draait. Welk moet het worden? De eerste. En waarom? Is, uh, ja, ik zocht een beetje uptempo. Want ik heb allemaal hele lange nummers. Een beetje uptempo. En het is erg vrolijk. Oké. Okay. Er zijn veel mensen die de mieters niet kennen. Nee, volgens mij wel. Want uh, ik zeg wel eens de mieters. krijg ik een hele lege blik. Hmm. Maar uh, natuurlijk de echte funk-kenners... die uh, weten wel van wanten. Dit waren de mieters. Hoe heet het nou? Luke, Loeke Pai Pai. Pai Pai. Goed. Uh, zullen, we, zullen we het maar helemaal chronologisch doen? We waren gebleven. Oh ja, verzet. Je, uh, jeugd en... Uh, Jij zei daar, uit, uit, dat, uit dat gevoel van verzet is ja. het acteren voortgekomen. Ja, uit balorigheid zei ik, ik wil acteur worden. Omdat dat zo'n beetje het ergste was wat je kon voorzien. Ik moest op een gegeven moment bij de directeur komen van de school. Die zei, heb jij keus bepaald, jong? En toen zei ik, ja, ik wil toneelspeler worden. Gewoon echt om uh, erg hard in te hakken. Ja. En dat lukte ook eigenlijk. Nou, nou, nee, dat, dat, dat lijkt me... Nou, dat, nee, dat, nee, nee. En bij mijn vader, idem Dito, die zei: nee, jong, als je dat gaat doen, dan. Uh, ik heb liever dat je eerst rechten gaat studeren of uh, tandarts. En dan zien we nog worden. Wel. En dan kan je altijd nog wel. En uh, het gekke is dat ik toch buiten mijn ouders om uh, naar zo'n toneelschool ben toegegaan, want ik ging er nog in geloven, ook dat ik echt uh, acteur wil worden. Ik ben dan ook acteur geworden, maar ik heb jarenlang niet geloofd dat ik acteur was. Ik, ik deed het er voor mijn gevoel. Hobbyistisch naast. En ik had zoiets van: ik kan altijd nog uh, wat anders gaan doen. Later dan ga ik echt aan de slag, maar ja. zolang het leuk is, blijf ik dit even doen. Ja. Ja. En het bleef leuk en ik ben het nog steeds, maar nu, zo onderhand, uh, geloof ik dat ik wel moet toegeven dat ik uh, voor een belangrijk deel acteur ben. Voor dat is een mijn voornaamste bron van inkomsten. Steeds, in dat geval. Ah, nou, dat is ook niet, uh, niet onbelangrijk. Wat is je op één na belangrijkste bron van de inkomsten? <laughs> Die is er niet. Nee, de bedoeling is dat het muziek wordt. Oh. Ja. Zou, je, zou je eigenlijk wel uh, uh, plotseling muzikus willen worden, maar dan helemaal? Um, dat zou ik best willen. wel? Daar... Nou, nou, ik zou wel meer met muziek bezig willen zijn. Ik vind het eigenlijk het leukste om in een studio te zitten en daar te werken aan muzieken. Dat vind ik het allerleukste. Dingen bedenken, dingen die in je hoofd klinken... tot klank te brengen en dan daarin te gaan snijden. Dus compositie maken, mm. dingen samenstellen, soundscapes, liedjes. dingen En uh, wat me helemaal fantastisch lijkt, is ooit eens een film te maken... omdat eigenlijk daarin alles samenkomt wat ik leuk vind. Beeld, geluid, tekst. Dat is eigenlijk wat ik nu ook steeds doe in het theater. Ik vind het zo grappig wat je zegt... Kort geleden was Harry Saxioni uh, hier te gast. En die zei het omgekeerde. Die, die had iets van, ik, zou, uh, ik wil helemaal no liever nooit in een studio zitten. Terwijl hij wel cd's maakt en plato vroeger. Maar als ik iets, iets, iets componeer, dan wil ik, uh, wil ik het theater in. Ja. Dan wil ik met mensen en dan wil ik uh, ja. met ze praten en het laten horen en zo. Ja. En jij hebt dan plotseling iets, als je het over muziek hebt... Uh, uh, alsof het iets solitairs is. Nou, dat heeft er ook mee te maken dat ik uh, van huis uit niet opgeleid ben in de muziek. Dus ik weet niets van akkoorden. Ik kan nou niet en. goed noten lezen. Hm. Nee, dit is ook nou en. Ja. Maar het maakt het vaak in het communiceren met, uh, met anderen... die wel over die muziek gaan, die dat voor jou moeten doen... maakt het wel een beetje onhandig vaak, dat je zegt... ja. Welk akkoord vragen ze dan? Nou, daar kan ik geen antwoord geven, ik heb geen idee. Maat welke? Welke maat? Dan moet ik echt op de computer kijken, oh, nou, daar ergens of zo. Ja. Nou, maar goed, dat is toch niet, dat is toch niet de essentie <coughs> van muziek? Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Nee, dat is ook zo. Maar nou, ik vind het toch het leukste om uh, in de studio te zitten, want knutselen? Knutselen. Gewoon ja. prutsen. Is ja, prutsen. Dingen uitproberen. Ja. Vind je dat, vind je dat uh, ten aanzien van het acteren ook het leukste? Prutsen vooraf? Vind ik erg leuk. Ja? Ja, vind ik erg leuk. Dus wat jou betreft zouden repetities eeuwig mogen duren? Nee, dat niet. Nee, op moet het echt. Ik ben ook echt heel voor heel. Ik ben voor kort repeteren. Voor heel kort en heel krachtig. Het liefst, het liefst repeteer ik zo kort mogelijk. Maar dan wel ongelooflijk intensief. Mm -hmm. Heel erg. Ik denk ook maar dat je per dag een uur of twee uur heel geconcentreerd kan werken. Echt op toppen van je bewustzijn. En langer lukt niet, dan wordt het echt uh, moeizaam. Mm -mm. Daar heb je slechte ervaringen mee, zo te horen. Uh, nee, dat maar dat is gewoon mijn ervaring met lange repetities. Dat mensen gaan uh, uh, ja, met, het met het hoofd in de handen gaan zitten... en dat het niet meer lukt en zo. Maar Zal men is nadenken? dan gewoon te moe, snap je wel? Men is dan gewoon te ja. moe. Dan moet je Al, gewoon stoppen. Ja. En bovendien vind ik het heel zinnig... om. Als je kort repeteert, heb je meer tijd om uh, erover na te denken. En ik vind het nadenken over de dingen die je hebt gedaan die dag... en die je de volgende dag wil gaan doen... vind ik heel erg nodig om je plan te trekken hoe je verder wil. En dat, dat, dat is ook heel belangrijk, het denken over, het nadenken over. Maar ja, dat klinkt wel heel schetsmatig. Je bent niet iemand van ik doe maar wat, komt wel goed. Nee, ik doe juist heel veel zomaar wat, maar er komt heel veel uit voort. Jawel, maar het is een heel bewust proces als je dat nou schetst. Van ik denk erover na... Ik trek een plan. Ik moet eerst van alles zomaar doen. En dan moet ik over nadenken wat ik gedaan heb. Dan keuzes maken en zo langzamerhand schiften. Oh, je klooit een end weg en dat blijkt... Er blijken een aantal allemaal... elementen in te zitten. Dat doe ik dus met muziek ook. Ik klooi me wat aan en dan opeens hoor je een aantal maten... dat je denkt, verdomme, dit is mooi, dit moet ik uitbouwen hm. of zo. Op die manier. Maar moeten we nou naar gaan luisteren naar jou op een trompet? Of toch maar niet? Ja, leuk. Jij op een trompet? Ja, vind ik leuk. Het is een wereldprimeur. Ja? Ja. Een wereldprimeur? Een wereldprimeur. Het Dames... is het eerst dat je op de radio komt. Dames en heren, dit ga ik even... <laughs> Dames en heren. Voor welke ga je draaien? Dat weet ik veel. <laughs> even kijken hoor. Happy birthday? Ja, die? laat die doen. Happy birthday, ja. Hans. Voor het eerst. Op de Nederlandse radio. <laughs> Hans Dagelet let op Trompet. Happy birthday, Hans. Jij zegt net van, ha, draai maar weg. Zo'n minuut voor, voordat het afgelopen was. Waarom zei je dat? Boar ik ongeduldig. gewoon geduldig. En gaat je eigen muziek toch niet uh, de nek omdraaien? Nee, daar heb je wel gelijk in. Ik was ook blij dat je dat niet toestond. <lacht> Dankjewel, Jan. In ieder geval één uh, ja, goede daad vandaag. Ja? Is het zo'n pestdag geweest verder? Nee, voor, van jou een goede daad. Oh, van mij? Ja. <lacht> ik dacht dat jouw goede daad was je eigen muziek draaien. Um, ik hoorde een beetje de rokerige uh, jaren 50. Uh, vermengd met nu of zoiets. Ja, dat kan momenten. heel goed, ja. Zit, uh, zit, in de, zit het in de sound van de trompet? Die trompet die klinkt een beetje. Uh, het hoog is er een beetje uit. Ja, klopt een leuke zo. Ja, het is een hele lage partij ook. Waardoor je, ja, maar daardoor je en ik had ook een hele, op dat moment had ik nog een uh, hele oude trompet. Uh, een Franse trompet uit 1917. Ik hoorde van 10 uh, piepen, ja. Uh, ja, dus iets uit 1917 of zo, een trompet. En die bleek lek te zijn. Uh, en daar moest ik ook zo hard blazen. Hoor je veel lucht <lacht> erbij. En dat vind ik wel erg mooi. Welke sadist heeft jou die trompet cadeau gedaan? <lacht> ik heb nou een nieuwe. Ja, En dat gaat beter? Dat is, daar zit die, uh, die heesheid niet meer in. Mm. Waarom trompet? Waarom in godsnaam trompet? Waarom in godsnaam trompet? Ja, zo hard werken. Zo, een mooi instrument. Ga toch aan een piano zitten, man? Ja... Er is ook iets voor te zeggen, inderdaad. Maar ik vind Trompet toch wel echt heel bijzonder, hoor. Jij, ja, ik vind alles wel best, hè? Dat is een beetje jouw houding. Ik ja. vind, nou, ik vind dit wel goed, ik vind dat ook wel goed en dat maakt mij leer. Nee, ik had best uh, ik had heel graag piano uh, willen kunnen spelen. Mm -hmm. Omdat je dan, ja, dan ben je, dan met wat muziek maken betreft, ben je dan zo beter geoutilleerd. Met uh, muzieken maken, muzieken schrijven. Het is heel goed om. Uh, harmonieën, daar van alles van af te weten en zo. En dat is met piano is daar een heel goed instrument voor. Ja, een ja, goede basis. 88 toetsen is toch heel wat anders dan, uh, ja, dan drie. Dan drie. Ja, trompet is maar drie. Ja. Ja. Of hou je van die beperking? Uh, ik weet niet, maar ik heb ooit gekozen voor trompet... omdat ik uh, in de hele jonge jaren van de televisie... Uh, Louis Armstrong op televisie zag. En zo iets had ik nog nooit gezien. Dat vond ik zo ongelooflijk goed. Hm. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Nou, dat wordt nog even werken, denk ik. Ja. Maar uh, je hebt een doel. Ja. Over televisie gesproken. Wanneer was jij voor het eerst op de televisie in een rol? Ik uh, denk in uh, 1942 of zo. Nee. <laughs> oh, nee. Het begon toen in... Uh, 19... 1867. Nee, ik weet het echt niet, hoor. Nee? Nee. Weet je dat niet? Nee, ik denk zo in de 70 jaar 1970. Toen pas? Ja. Voor mijn gevoel ben je namelijk... Altijd al oh, op de nee, televisie Volgens geweest. Geweest. Nee. Mij ook al in de jaren zestig, toch of niet? Misschien wel. Ja. Ik ben in. wanneer was ik. Ah, weet ik allemaal niet meer. In 1967 of zo was, het, was ik acteur, zou ik maar zeggen, geworden. Oh, toen was je het. Uh, be, uh, speelde ja. ik toneel. Toen was je uh, echt acteur. verdiende ik geld met toneelspelen. Ja. En niet lang daarna ook inderdaad televisie uh, dingen. Ook nog mm. zwart-wit toen heb je daar wat mee met televisie? Als ik je zo hoor, niet. Ja, ik heb daar best wat mee. Ja, ik heb daar best wat mee. Ik vind het een heel mooi medium. Ik vind het fantastisch. Film ook, vind ik ook. Uh... Ja, waarom? Ja. Omdat je zo de dingen... Uh, omdat je zo ontzettend kan focussen op dingen. Hm? Je kan hele kleine details laten zien. Ja, je kunt het heel klein spelen. Ja. Dat bedoel je? ja. Ja, maar je kan ook, zeg maar, het gaat niet om de acteur of zo, maar het gaat om totaal aan beeld wat je krijgt. Je kunt allerlei dingetjes doen. Ja, precies. De keuze die een regisseur maakt om een bepaald beeld te laten zien, om een bepaald ritme te snijden in beelden. Mm -hmm. Muziek die eronder komt en zo, dat soort dingen. Dat vind ik allemaal heel interessant. Leuk om daar onderdeel van te zijn. Ja, zijn en ook om mee te kunnen denken en dat soort dingen. Kan niet altijd hoor. Meestal is uh, televisiewerk gewoon aangenomen werk. Hè? Doe even dat rolletje, zou je dat willen doen? En dat doe je dan. Maar op zijn best is natuurlijk, uh, zijn de dingen die in, echt in uh, bevlogenheid en in samenwerking mm. gebeuren. Je bent nu op de televisie te zien in Russen. Hè? Mm -hmm. um, een collega van mij, niet die van dat fietsbruggetje, maar weer een andere collega. Uh, om, dat was Leo Driessen, die zei. Oh, wil je tegen me zeggen dat, uh, uh, dat, dat ik uh, verschrikkelijk om hem moet lachen, vaak omdat hij het zo onderkoeld speelt? Is dat jouw bedoeling ook? Nee, het is of een moeder, beetje wat. Uh, ja, het is wel mijn bedoeling. Want de, de, de rol brengt uh, dat een beetje met zich mee. Het is een, het is een absolute uh, solo-man. Het, uh, het is de baas van het hele zootje. Het gaat over de recherche, hè. Ik ben een hoofdinspecteur. Ik heb een hond die heet Noordhold. Uh, het is een vreemde man die uh, je weet nooit van tevoren wat hij gaat doen. Dus heel onverwacht steeds. Hij zegt rare dingen. Dus altijd natuurlijk wel zit een soort bedoeling achter. Uh, hij wint zich over vreselijk veel dingen op. Over dingen waarvan je denkt: nou ja, moet je daar nou over opwinden. Uiteindelijk blijkt dat uh, allemaal heel zinvol te zijn. Maar het is een grappige man. Het is een man met volgens mij met erg veel humor, heel cynisch. Um, dus je hoort ze nu dan dingen uit zijn bek vallen waarvan je denkt. Uh, kan dat nou wel? Kan je zoiets nou wel zeggen? Vind dus ook erg leuk om te doen. Volgens mij zit hij redelijk dicht bij jezelf. Ja, klopt. Is het niet lastig spelen? Nee, is leuk. Is dat juist leuk? Ja, en is het, het is vooral leuk... om niet te blijven hangen bij jezelf. Dus dat het niet een maniertje wordt. Ah. Maar om steeds uh, verder te zoeken wat er allemaal kan. Mm -hmm. Dat vind ik heel interessant. Tot hoe ver kan je gaan en onverwachte dingen in jezelf opzoeken. Ja. Als ik jou zie spelen, dan... Nee, even iets anders. Dat bedenk ik nu ineens. Ja, ik, ja. Heb, ik heb je... Ja... Doe gek. We gaan even kijken. Nee, ik heb, ik heb jou nog nooit... Uh, ik, ik spreek jou dus voor het eerst. Ja. Gewoon uh, zoals we hier zitten. Maar ik heb jou ook nog nooit geïnterviewd zien worden of zo. De, heb ik nou ontzettend veel gemist of gebeurt dat? Vragen ze je nooit? Nee, het gebeurt wel eens. Ja. Oh wow. Ik ken dat je heb alleen je alleen maar als acteur. Uh, dat heb je dan gemist? Ja. Nee, ik ben wel geïnterviewd. Heb ik veel gemist dan? Nee. Nee? Nee. Dus het waren allemaal interviews van niks. Uh, het waren. Geneuzel ik, in de mars. Ik, ik, ik, ik moet even nadenken of ik één interview. Wel, het was radio was waar de leukste interviews. Ja, ja want daar ben ik dan ook, vooral als je een beetje de tijd krijgt. Je bent ook heel rustig. Dat doet me erg plezier. Maar zo bij televisie is het echt van... het moet binnen dat bestek, moet even heel snel... en je krijgt een aantal vragen op je afgestuurd... je bent er niet uitgesproken of de volgende vraag ligt ja. er alweer. Dat vind ik echt heel erg. Maar met radio, als je een uur de tijd hebt, dan weet je dat ook... en dan kan je lekker gaan zitten ja. en de komende dingen ook. Je bent niet iemand van nee, veel nee. woorden. Nee. Nou, ik vind het ook wel aardig. Wat, uh, ja, je begint nu uh, op gang warm te, komen. te draaien. Ja. maar We zijn wel uh, 34 minuten oh, uh, verder. God. Het begint een beetje hout. En sneller. ik maar denken van, uh, god, dan ben ik goed op Dreefse. Ja, ja, dat was je ook. Was voor jou doen. <laughs> <laughs> voor mij doen. Voor mij dan. Wat gaan we nou weer draaien? Gauw muziek. Uh, Gauw muziek. Wat wil je horen? Je hebt geen vragen meer. Nog een, oh, ik heb er zat. Doe nog één vraag dan. Nog één vraag? Ja. Ben je gelukkig? <laughs> nou, dat duurt te lang. Uh, zullen we... Uh, I'm just a lonely boy uh, draaien. Leuk. Van uh, de bekende muzikus Hans Lagelet. Ja, nee, het is van Paul Anka, maar ik heb het gecoverd. Ja. Zo heet dat. Nou, Paul zal er jaloers op zijn. Ik let me wat, want ik weet helemaal niet hoe het gaat. MUZIEK oh, okay. Iedereen naar huis en er blijft er toch eentje doortoeteren. Nou, Anka kan wel inpakken, Veer? je? Ja, tekst krijgt een hele nieuwe <laughs> dimensie. Een nieuwe diepte. Ja, ja, heel, heel veel diepte. Ik luister hier heel anders naar. Um, ik, als ik deze volgende week nou iedere avond draai... heb je daar bezwaar tegen? Nee, hoor. Want wij uh, zijn bij dit programma op zoek naar... wij willen heel populair worden met dit programma. zoals je zult begrijpen. En daarom willen we ook een soort troetelschijf, had je vroeger. Op heel Treitelschijf. Treitelschijf. En dat, dat wordt dan deze... Er is een verschil tussen gaan... treiteren en, en ja, nou, weet je, Treiteren leuk... is om te pesten. Ja. Ja, dit nummer draagt uh, beide aspecten in zich. Ja, dat, in dat, jouw... vind, ik goed. In dat jou, vind ik goed. In jouw interpretatie. Ja, dat vind ik goed. Goed. Zouden mensen niet weten met wie ik praat? Daar heb je best kans van. Of zouden ze jouw stem onmiddellijk herkennen? Uh, ja, iemand schakelt ja. nu in. Kenners, die kennen dat wel. Hm. Wie zijn dat dan? Dat zijn mensen die mij kennen. Hm -mm. Kenners zijn. Kenners van TV of van theater. Mm -hmm. En familie en vrienden. Die herkennen maar, mij. Ja, ik zeg het toch maar even. Ik praat met Hans Dagelet. Um, als jij aan het spelen bent. Um... Mag ik nog een mm -hmm. glaasje water eigenlijk? Tuurlijk. Ja. Moet ik het even? Als halen? ik aan het spelen ben. Zal ik even water halen? maar dan nee. moet jij een monoloog houden. Kan nee, dat? Nee, niet doen. Waarom niet? Durf nee, je ik niet? zit hier te praten. En dan durf, dan durf je dat niet? niet? Kan je even wat vertellen terwijl ik weg ben? Ja, oké, okay, ga maar. Vertel jij dan iets? Ja, ik vertel iets. Oké, okay, jij gaat wat vertellen, ik haal water. Dames en heren, ik ben uh, momenteel bezig... Ik vertel niks over mezelf, ik vertel iets over iemand anders. Ik ben momenteel bezig met Beethoven. Beethoven was uh, kort van gestalte. Hij was, een, hij was klein van postuur. Hij was uh, behaard. Had uh, grote bossen, zwart... Later grijs haar. Hij had brede handen met korte spatelachtige vingers. Aan profiel stulpt het voorhoofd licht uit naar voren. Hij had een platte neus. Verticale groef onder de neus. Stevig op elkaar geklemde naar beneden gebogen lippen. Een overontwikkelde spier die de onderkin optrekt en de onderlip naar voren duwt. Een onmiskenbaar kuiltje in de kin. Als je het aanraakt kun je voelen dat het vlees rond het kuiltje... omhoog gedrukt wordt, als het ware. Een litteken op de rechterkant van zijn neus. Een heel diep litteken op de rechterkant van zijn kin... Bultige verhardingen van de huid bij de neuswortel. Uh, op wangen rond mond en kin. En hij had acht diepe putachtige littekens op zijn neus. Ik ben klaar. Nou, ik precies. Uh, op zijn neus? De tijd vol. Jij zit weer. Dankjewel voor het glaasje. Ik heb er dus geen woord van gehoord. Hoe was je? Was je op Hoe vonden jullie het? Ging. Kijk, dat is zo gek, hè? Uh, zeg je het voor je? Ja, de een uh, steekt twee vingers om, omhoog en de ander zegt... Wow, het, is, uh, het roept gemengde reacties op. En ik weet niet waar ik het over heb, want ik heb niks gehoord. Ik, ik zat trouwens midden in, uh, uh, midden in een vraag. En toen liet ik een hele fijne stilte vallen. En Klopt. toen zei jij ja, ik Water. Daar waren we. Klopt. Mm. Dat was de vraag. Dat uh, bij jou, als jij iemand speelt, dan denk ik altijd kijkend... Wat is er toch met die man? Dus bij het karakter wat je speelt, altijd alsof er een geheim is of iets raars, of er is iets niet in de haak. Dat hangt automatisch al om je heen. Oh ja. Is dat zo of is dat onzin voor jou? Denk er maar eens rustig over na. Ja. hebben we dat niet allemaal een beetje? Nee, daar kom je niet meer weg. Vind je dat speciaal? Iedereen, ja. Heb je dat bij mij altijd als je het mij ziet? Me, ja. Dat je denkt wat... Als ik jou man... zie spelen, dan denk ik altijd... Dan heb je nog geen, geen bewijs van spreken. Dan kom je nog alleen, alleen maar aanlopen. Is het erg ongemakkelijk? Nee, het is niet ongemakkelijk. Maar ik vind het, het valt me op. Iets raars. Iets raars. Een, een, een, een, een dit karakter daar uh, uh, draagt een geheim met zich mee. Uh, of, uh... Nou, moet ik je wel zeggen, heel eerlijk zeggen, dat mijn vrouw ook vaak zegt: Ik weet niet wat je denkt. Dat is wel waar. Uh... Nou, misschien heeft het hetzelfde effect op als je speelt. Nou, ja, zou kunnen. Dat kan ik moeilijk beoordelen. Ik kan mezelf ja. niet zien. Voor mij is dat natuurlijk niet zo. Omdat ik mezelf wel begrijp. Ik weet wat, wat ik, waar ik aan denk. Ik weet, ik kan mijn gedachtes volgen. Voor zover ik me bewust ben. Nee, voor mijzelf geldt dat niet zo. Maar ik heb wel, ik hoor wel vaak mensen uh, tegen mij zeggen... ik weet niet uh, wat ik aan je heb. Ook hoor ik vaak, ik weet niet of je nou serieus bent of een grap maakt. Ja. ja. Ja, dat weet, ik. dat weet ik tot op heden ook niet helemaal. Ik ben altijd serieus. Ja, en niet, denk ik. ik Als denk ik nou... grappen maak, ben ik ook serieus. Vooral dan. Ja, want... Ah nee, dan ga ik zitten analyseren. Ik wou, ik wou iets heel ergs gaan zeggen. Ja, zeg maar. Nee, alsjeblieft niet. Nee, dat doe ik niet. Jammer, uh, jammer hè? Ja, vind ik ook voor mezelf. Maar vind je dat dan als... als uh, ik heb, ja, daar heb ik ook niks mee te maken... Wat, uh, wat, wat, wat jouw vrouw bedoelt met wat ze zegt. Maar baart dat je geen zorgen als je vrouw tegen je zegt... ik weet niet wat je denkt? Nee, ik heb wel dat ik denk... ik moet iets duidelijker zijn. Ik moet iets meer tekst en uitleg geven. Of ik moet sneller reageren. Als iemand mij het vraagt... dat uh, niet zo ontzettend lang uh, een stilte blijft houden. Ja. Maar gewoon uh, probeer uh, direct te reageren... en zeggen wat je denkt. Ja. Daar moet ik me wel in trainen. Want ik ik ben geneigd om inderdaad uh, heel lang na te gaan zitten, mm. denk ik. Ja, in dat opzicht lijk je een beetje op uh, Sherine Stroker. Die uh, in dit programma ook zei van... Ja, maar dan vraag je wat. En dan schieten mij zo ongeveer 56 antwoorden te binnen. En dan moet ja. ik die ene gaan kiezen. Ja. Over, uh, dat, dat is ook of, zo, hè? Want je hersens je hersen gaan zo ongelooflijk door. snel. Ja. En... Dat laat ik dan ook gebeuren en dan, we, dan raak ik even de kluts kwijt... en dan denk ik, ja, nee, ik moet me even dan misschien richten op dat ene... maar dan is er inmiddels alweer een, een, een minuut voorbij. Ja. Het gaat zo snel. Maar ik vind het niet bezwaarlijk. Het zijn ook heel veel associaties uh, die je hebt. Mm -mm. Ja. Sakamoto, doen. <tied> Jabaram, Jabaram, Jabaram, Jabaram Nena do paye taruna Tarunayi jabaram jabaram ne do to Kom bij. Yabaram, yabaram, yabaram, yabaram, nem na tuko baí. Dat you is een soort... Uh Hallo. Ja, ben ben er nog. Weer, ja, hallo. Een soort bedje, hè? een muzikaal bedje waar je in wordt uh, gewiegd. Ja, waar denk je dat het over gaat? Geen idee. Nou, de tekst is dus uh, heel simpel. Vrouwtje, ik hou zo van je. Vrouwtje, je bent zo lief. Ik zou je nooit willen missen. Ik hoop dat je altijd bij me blijft. Ik hoop dat we samen dood kunnen gaan. Allemaal wat dat soort dingen, dat is echt fantastisch. Hm. Heel simpel. Ruichi Sakamoto, maar de stem was van Jojo Ndouer. Ja van, uh, hoe heet het nou, dat hele bekende nummer, Seven Seconds. Ja, vind ja. ik ook zo prachtig, ja. met uh, Nina Cherry. Hans Dagelet, als jij over derden spreekt... dan neemt jouw spreektempo toe, dat verdubbelt zich zo ongeveer. Als ik het vergelijk met uh, je tempo van spreken... wanneer het jezelf betreft. Goh, ben je een goed analyticus. Ja. Ja, de, het is ook veel makkelijker om over anderen te spreken... dan over jezelf. Het ja. is veel makkelijker. En het heeft natuurlijk ook een, heeft een beetje met mijn werk te maken... Acteurs, Ik zeg nu gewoon dat ik acteur ben. Acteurs kunnen veel beter lullen over hun personage... en over mensen in het algemeen dan over zichzelf. Dat is vaak zo. Ja, het vak is, is, is dat nou escapisme of wat is het? Ja, voor een heel groot ja. deel wel. Leuk, hè? Het uh, is heel leuk. Dat is heel gezond, het toch? Is echt, ja, escapisme kan heel erg... Ja. Uh, goed zijn, gezond zijn. Als al als al maar als het alleen weer dat is, is het natuurlijk ook weer niks. Hè? Dan is het ziek. Er moet weer wat anders tegenover ja. staan. Je moet wel met je kindje over de brug fietsen en ja. fluiten. Ja. Dat moet dan ook weer. En uh, misschien uh, ja, ook wel uh, weten dat het esca escapisme is. Ja. <laughs> nou, dan is nu de cirkel rond. naam, dames en heren. Dit was, ik hoop dat u er wat duidelijk. van opgestoken heeft. Nee, ik hoop dat u er helemaal niks van opgestoken heeft. <laughs> Alsjeblieft, zeg. We kunnen, we, kunnen nog, we kunnen twee dingen doen. Ik weet hoe jij gaat kiezen. Twee? We kunnen nog uh, uh, naar uh, Bebel Gilberto, zeg ik dat goed, ja. gaan luisteren. Ja. Of we gaan nog 4,5 uh, minuut kletsen. Uh, ik het zou is... zeggen Gilberto. Ja. Het woord aan de muziek. Ik twijfel, twijfelde, nee, het laatste woord aan de muziek, vind okay. ik wel. Hans, dank je wel. Dank je wel. Just like this rainstorm, I saw this August day song, I dream of places far. Dat was een, uh, een gesprek van tien jaar geleden met uh, Hans Dagelet. Dat had er zekere spanning in. Er is ook een reactie binnengekomen waar ik helemaal niks van snap. Maar dan ook echt helemaal niks. Maar ik lees hem gewoon voor. Voor wat het waard is. Geachte heer Dagelet, vanaf de kuifje flexies. Zeg ik dat goed? Ja, flexies. Via de kracht beefhart. En nu dus, deze avond, uw stem is het mooiste. Wat ik van u gezien heb, uw zwaaiende hand in het levenslied, ik kus u en wens u het allerbeste. U is een groot kunstenaar. <tossimus> ja, laat dat maar even inhalen. Il volo, zucchero. Ik het altijd een zwak gehad voor uh, dat nummer. Il volo van Voor Fornaciari, zo heet hij voluit. Met een Italiaanse snik in zijn stem. Uh, waarom heb ik daar een uh, zwak voor gehad altijd? Omdat er een mellotron in zit. Dat was uh, het instrument dat je helemaal aan het eind uh, heel erg duidelijk uh, hoorde. En een mellotron, dat was een soort voorloper van uh, de synthesizer. Eigenlijk 88 bandrecordetjes die. Uh, op eigen gezag meer of meer geluid produceerde. De Beatles hebben er ook gebruik van gemaakt. Zo, het uh, NOS Journaal van 4 uur.